Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens Libanon zijn er bij zware Israëlische bombardementen gisteren 21 doden gevallen. Onder hen zouden ook drie medewerkers zijn. Dat is niet voor het eerst. De Libanese overheid zegt dat er dit jaar 168 hulpverleners gedood zijn... bij aanvallen van het Israëlische leger. Israël zelf zegt in de afgelopen 24 uur... tientallen leden van Hezbollah te hebben gedood... en raketinstallaties te hebben vernietigd. Nog maar 250 Groningers in het aardbevingsgebied... hebben gebruik gemaakt van een gratis advocaat of deskundige. Die kunnen ze gebruiken als ze hulp nodig hebben bij schade... of de versterking van hun huis. Deze advocaat heeft wel een vermoeden waarom zo weinig mensen hebben aangeklopt. Het kost echt niks. En ik denk ook dat dat een beetje speelt. Dat mensen daarom een beetje, nou ja, toch met terughouden zijn. Dat hebben denk ik als moordelingen toch een beetje dat je denkt... er zit toch ergens een adderje onder het gras, maar het is niet zo. Van tevoren werd gedacht dat de hulp veel populairder zou zijn. Er staan 70 advocaten klaar, die gratis kunnen helpen. Een lid van het Britse parlement is geschorst door zijn partij... omdat hij een man mishandeld zou hebben tijdens een avondstappen. Op beelden is te zien hoe de politicus iemand tegen de grond slaat... en daarna doorgaat met klappen geven. Het parlementslid zegt dat hij bedreigd werd door de man tijdens het uitgaan. Verder wil hij er niks over zeggen. Zijn partij heeft hem dus voorlopig uit de fractie gezet. En vanaf vandaag wordt er weer verder gebouwd... aan een nieuwe brug in het Gelderse Lochem... Acht maanden geleden werd de bouw stilgelegd na een dodelijk ongeluk. Een enorme brugboog viel tijdens het hijsen uit de takels van een kraan. Twee bouwvakkers kwamen om het leven. Deze verslaggever van de krant De Stentor was erbij. Ze stond op een uitzichtplatform toen het gebeurde. Ja, ze nou, ja, stond echt te shaken. Maar, maar met iedereen met mij, want je staat hier juist te genieten. En ineens dat rammelen en dat uitzichtsplatform is er echt pal naast. Dus je had ook bijna het idee dat die boog onze kant op ging zwaaien. Het, na iedereen stond ja, ja, echt letterlijk te shaken. Gewoon. Omdat onderdelen van de brug zwaar beschadigd raakten... moesten die opnieuw gemaakt worden. Vanaf vandaag worden de werkzaamheden dus weer opgestart. Maar er zal niet meteen met grote onderdelen gehesen worden. Dat gebeurt pas in december.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 Kritisch op, of uh, ja. zeg maar dat er bijvoorbeeld ergens te veel of te weinig naartoe gaat. Nou, kijk, dat zie je dus ook gewoon. En wij zien dat jaar helemaal niet. Wij zien eigenlijk meer gewoon dat er onnodig te veel wordt opgepot. Dat is echt een stuk te heel aan de hand. Het weerstandsvermogen van 4,5 is echt gigantisch. Er zit echt heel veel geld. En ja, dan moet je je ook afvragen, zeg maar, moet je dan de belasting ervoor hogen? Hoe gaan we de burger helpen?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 Voor, voor gestemd worden uiteindelijk. Oké, okay, nou, met, uh, met die, met die woorden sluiten we af. Uh, Michiel Herms van D66 en het uh, CDA vertegenwoordigd door Ralf Enstra. Uh, dank jullie wel. En uh, succes wel. Uh, met de politiek de komende tijd. Uh, we gaan over naar een uh, stukje muziek. Ja. Wat hebben we klaarstaan? Els uh, Stewart met Year of the Cat. Nou, daar gaan we naar luisteren.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 The ear of the cat.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 Ja, hartstikke uh, leuk Carina. En uh, uh, we gaan natuurlijk zeker ook die, uh, die culturele reis van de Automaat gaan we, gaan we volgen. Uh, ja, en we op horen, Instagram. Ja, op, op Instagram kan dat dus ook. Dat is gewoon dan ja. pakje kunst, uh, pak je kunst, neem ik, pakje ik aan. Pak je kunst Zandvoort. Oh, ja. Uh, ja. Sowieso, pak je kunst heeft een Instagram. Maar pak je kunst Zandvoort gaat echt over deze kast. Ja. En dan zie je ook vaak aankondigingen waar ik ga staan.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 met Carina, met jou bellen. We bellen zometeen ook nog even in de tweede uur. Waar dat over gaat, is ook nog een verrassing. Maar misschien zit dat ook in een klein pakje. We gaan in ieder geval eerst naar een stukje muziek. Wel Dankjewel je Carina, voor nu. <laughs> en tot straks. Oké, okay, tot zo. Dan gaan we nu luisteren naar Cat Stevens' vader en son. Heerlijk. down if you want you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 En er is nog plek, dus mensen kunnen zich aanmelden. Mag ik, mag ik het telefoonnummer noemen? Natuurlijk, ja. Alles mag. We <laughs> nou kunnen, ja, bijna. Alles. Uh, uh, ze kunnen uh, een uh, bericht sturen, een appje is ook wel, als ze dat uh, uh, kunnen, zeg maar, en uh, als ze een app WhatsApp hebben, dan is het handigste om het appje te sturen naar 06 129 53412.